Waarschijnlijk is er in Nederland sprake van een tweede coronabesmetting van een nerts op een mens. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer. In de brief staat ook dat er nog deze week aanvullende maatregelen worden genomen. Intussen waarschuwt een aantal dierenartsen dat Schouten te stellig is... als ze zegt dat het besmettingsrisico op fokkerijen verwaarloosbaar is. De waarschuwing staat in een brandbrief in het Brabants Dagblad. Volgens de dierenartsen moeten er mogelijk fokkerijen geruimd worden. Nertsenhouders delen de kritiek van de dierenartsen. De Gezondheidsraad adviseert positief over resomeren als alternatief voor cremeren of begraven. Bij resomeren of alkalische hydrolyse worden mensen na overlijden opgelost in een vloeistof. De uitvaartbranche zegt al langer dat resomeren duurzamer is dan traditionele methoden. Voor de methode kan worden toegepast moet wel de wet worden gewijzigd. De wedstrijd in de Champions League tussen Liverpool en Atletico Madrid op 11 maart... heeft mogelijk aan 41 mensen het leven gekost. Een besmetting met het coronavirus is volgens berekeningen van Britse wetenschappers... terug te leiden naar het stadion van Liverpool, meldt de Sunday Times. Bij de wedstrijd zaten ruim 50.000 fans op de tribune. Er waren nauwelijks beschermende maatregelen genomen. De Britse overheid zag daar toen geen aanleiding voor. Het weer zon, vooral in het binnenland eerst wat meer bewolking... 16 tot 21 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zonnig en dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Eh, wil u dat nooit meer doen? Sorry. Het is weer twaalf uur geweest. Gaat die weer? Ja hoor, Waar komt het hoor? jongen. Daar zullen we hem hebben. Oh, daar hebben we hem. Lumstijd. Hé, hé, hé, de mid. Kunnen eindelijk eens even eten, jongen. Kom even een bammetje doen nou, jongen. Kom nou toch. Doe de riga diga ding dan zo. Ah, diga ding, ding, ding, diga ding, So come on real strong and you can sing along Ring-a-ding-ding-ding, -ding -ding. Oh, what a joy it brings We go all night long until the break of dawn Yes, we going strong, we go on and on Do the ring-a-ding-a-ding-dong song Do the ring-a-ding-a-ding-dong song Do the ring a -ding a ding dong song Do the Ik wil ik zeggen, was bij de eerste ding is begonnen. Tot 1 uur is dit Sandwich. Mm, sandwich met Peter de Wit. En voor de rest, uh, ja, je moet me denken, het is het begin van die maandagmiddag. En, uh, ik sta ook in de niet. Echt, echt, echt. Een beetje maandag maandag uh, idee. 25 mei dat dan wel. Lekker vroeg wakker. Omdat het lekker uh, vroeg licht is inmiddels. En laat licht, want dat betreft gaat het allemaal de goede kant op. En wij gaan het hebben over die 25 mei. Dat doen we tussen nu en de klok van 1. Uh, alle beetjes die eraan vasthangen en die kan je verdekenen. We hebben een behoorlijke stapel gevonden. Net als de stapel platen die mee moesten richting studio. Bijna mijn rug van sjouwen. Om half 1 ook nog gestolen muziek in het item. De kufferplaats ook weer wat op een rij gezet voor je. En we kijken natuurlijk ook even naar het hedendaagse nieuws. En de dingen die ons op het ogenblik bezighouden. Waarom zeggen we nou, best interessant? Daar weten we het maar aan. trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe. I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can tell me on just a touch. Baby. Uh, no one's around to judge me uh, I can't see clearly when you're Oké, okay, mag dan maandagmiddag zijn, maar laten we eerlijk zijn. Goed beginnen is het halve werk. Muziek van de Bee Gees Van met 1993 en getitelde Paying the Price of Love. Mocht je een boete gekregen hebben... op die 25 mei 2009, omdat je te hard reed op de A12 bij Arnhem... had je mazzel. Werd er werden bijna 9300 bekeuringen verscheurd. Het meetsysteem deugde niet. En daardoor werd alles verscheurd. Zonder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 dat is toch uit de tijd, meid? Je kunt het ook vermijden. De lekkerste platen aller tijden hoor je hier. Sandwich. Zet hem aan en laat hem staan. Een beetje rusttijd is een rusttijd, dit. De muziek van Mick Jagger. Let's work. En we zeggen wel eens te makkelijk voor jongens, oude rotzooi. Wegkeilen, we moeten met die troep. Huh? Voorjaars uh, schoonmaken en zo. Moet je een klein beetje mee uitkijken maar wat je weggooit. Want soms zitten er dingen tussen die gewoon serieus geld op kunnen brengen. Dat was het geval ook op die 25 mei. Het was 1995. Een veiling in Londen. Er was een oude bandopname opgedoken. Van Mick Jagger. En Keith Richards bracht 80.000 dollar op. En wat bandje was te horen hoe men probeerde een gitaarloepje van Chuck Berry onder de knie te krijgen. 80.000 euro. Ik heb ook nog wel wat oude bandopnames liggen. Mocht je geïnteresseerd zijn. Fleetwood Mac. Ik zit even te kijken in die geschiedenis van die datum... die 25 mei. Opmerkelijke dingen die er gebeurden. Zo hadden we bijvoorbeeld het wereldrecord crowdsurfing. 14 minuten en 37 seconden. Werd gedaan door studio Brussel presentator Peter. Was in 2005. We hadden de laatste aflevering van Oprah Winfrey op de buis. In Amerika dan wel te verstaan. 25 seizoenen had het gelopen. En in 2011 viel het doek... Wij liepen wat achter, dus we konden nog wat langer blijven kijken naar de oude aflevering uiteraard, maar toch? En er werd op Trooi verleend op de methode voor massaproductie van de penicilline in 1948. En kennen we deze club nog? De Dolly Dots. 26 en 27, 27 mei, het was 2007, ze stonden in Ahoy Rotterdam. Van een reunieconcert, de Dolly Dots heb ik het over. Dit was dan een leuke mix van alles wat ze ooit eens hebben uitgebracht, wat een hit werd. En dat allemaal netjes achter elkaar geplakt. Brengt de tijd op over half één. platen die een tweede leven kregen. Het origineel wat we hebben gewonnen vandaag komt uit 64. Kopiewerk uit 88 en dat was van Salter Pepper. Het origineel ken je ongetwijfeld. Coverplaat. We we'll delen bleef het allemaal een beetje hetzelfde. Alleen, het tempo werd een klein beetje opgevoerd... ...door Sultan Pepper. In uh, 88 werd een hit. Niet zo groot als het origineel trouwens. Wat dat 64 kwam, wat natuurlijk van... De, ...de Beatles was. Maar ja... ...vertel je waarschijnlijk dingen waar je al aan wist. Nou is dat sowieso mijn centwits. We hebben het altijd over oude dingen. Dingen uit het verleden. Ja, misschien dat je nog wel bepaalde dingen kan herinneren. Dus, ja. hey, bij jou aan de muur... een poverster. Je moet er gewoon maar met leren. Nee, ik kreeg een zo gek, met te helpen met imiteren. Een mooi pak staat je zeker niet gek. En had je het druk voor de spiegel, met oefenen zoveel dat je kon. Te bewegen, te dansen, te zingen, te springen, tot je het haast niet meer kon. Leuk om dat weer eens terug te horen. En die huisman destijds natuurlijk maatloos populair op de buis. En ja, eigenlijk nooit teruggekomen. Het was 25 mei 1990. Zwarte beeld werd uh, onthuld bij Madame Tousseau in uh, Amsterdam. We konden nog gaan kijken. Uh, het leven de lijf, ook ik zeggen. Maar dat klopt natuurlijk niet allemaal. En 25 mei 1985 kwamen de Britse hitparaders binnen. Ik heb het over de Nederlandse groep. Might die! The up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. For oh, me. aan de verkeerde kant van de kalender op het ogenblik. Sterfdatus van vandaag, 25 mei 2006. Desmond Dekker overleed aan een hartinfarct. Dit was ongetwijfeld zijn grootste hit. En ook het doek viel voor uh, Theo Diepenbrok. meer gezien? Please make it better. I wait here on the Yard of Team. I have a car. I have a farm. I, I, I have a house that's mm, liquor warm. Oh darling, when we are together, I kiss you the pleasure. Oh sweet.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 I wait here, oh, Hastin' Yar of I have a car, I have a farm, I have a house that's liquor warm. Oh, darling, when we are together, I kiss you the letter, oh, sweetheart. Diepe Drok. 85 werd -ie. Door het mooie weer schijnen we over een overschot te krijgen aan muggen. De piek wordt uh, begin juni al verwacht. Als ik ergens een hekel heb, is het aan de s'nachts om je kop. Dan heb ik echt zoiets. Viel. Prik, helaas, en Houd me niet wakker. Het ja, is niet de enige te zijn, denk ik zo. En ik weet niet of je de beelden hebt gezien van die inbreker in Australië. Ging een museum binnen, maakte selfies met een dino. Ja, alleen maar te kijken naar zo'n lege broodtrop. 25 mei vandaag. De dacht dat Google Street View introduceerde. En je kon op dat moment op een paar grote steden in de Verenigde Staten bekijken. Dat was 2007. En opmerkelijk, Paul McCartney en The Wings. die traden op op die 25 mei 1973. Het waren twee complete uitverkochte shows. Moet je denken, wat is daar opmerkelijk aan? Je kon erbij zijn voor uh, 1 pond 50. Uh, 1 pond 50. Uh, voor nu een lachertje.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 Love to buy you all a drink And if as we ask all the questions you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be Don't believe that Just make different when we're trying it's never really to snap Something out of me Don't believe that Oh no, no, no Cause it's never been Dan kun je je eigenlijk uiteindelijk gewoon een beetje beschouwen. Happy hour! hour. is Presley daarvoor en die ging vast aan die datum die 25 mei, dat was 1997 gemaakt dat hij de verkopende overleden artiest ter wereld was. Meer dan een miljoen dollar. Biljoen dollar, hè. Die is niet miljoen, maar een biljoen. En er schijnen wereldwijd meer dan 480 actieve fanclubs te zijn. Brengt ons dus wel aan het einde van de lunchtijd voor vandaag. Ik zat er in het nieuws even te kijken... ...dat er een hoop mondkapjes op het ogenblik niet goed zijn... ...die gebruikt worden in verpleeghuizen. Er schijnen er 25 hebben laten onderzoeken. En één was zelfs al tien jaar over de data tot over de trommel. Tot morgen. got the world on a string She makes me boogie makes me do anything Yeah yeah Hey now touch the sky you Got it, look in your eyes well, she